9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. In Mali zijn twee Nederlandse piloten omgekomen toen hun Apache helikopter neerstortte. Generaal Middendorp, de commandant der strijdkrachten, heeft in Den Haag gezegd dat het om een 30-jarige en een 26-jarige militair van de vliegbasis Schilzerijen gaat. Ze maakte in Mali deel uit van de VN-Vredesmacht. Volgens Middendorp wijst alles op een ongeluk. De Apache crashte tijdens een schietoefening boven vlak terrein. De precieze toedracht wordt nog onderzocht. Premier Rutte heeft zijn medeleven betuigd. Volgens hem is heel Nederland geraakt door de dood van de piloten. De Nederlandse blauwhelmen verzamelen in het noorden van Mali inlichtingen voor de internationale vredesmacht. Buddy Elias, een neef van Anne Frank, is overleden. Hij was het laatste nog levende directe familielid van de schrijfster van het wereldberoemde dagboek. Elias leidde jarenlang het Anne Frank Fonds dat waakte over de nalatenschap van Anne. Elias overleefde de oorlog omdat zijn ouders van Duitsland naar Zwitserland waren gevlucht. Na de oorlog was hij een tijdje clown in een circus en later acteur. Vorig jaar was hij nog aanwezig bij de première van de voorstelling Anne in Amsterdam. Buddy Elias is 89 jaar geworden. De KLM neemt twee bestelde vliegtuigen voorlopig niet af. Het bedrijf moet naar eigen zeggen de bestelling uitstellen vanwege de lopende CAO-onderhandelingen. De luchtvaartmaatschappij zegt dat er voor afgelopen weekend een overeenkomst met de bonden had moeten zijn om niet in financiële problemen te komen. Maar dat is dus niet gelukt. Daarom neemt het bedrijf de twee Dreamliners voorlopig niet af. Het weer, vannacht kan het mistig worden en daalt het kwik tot dicht bij het vriespunt. In het westen ontstaan er mogelijk wolkenvelden. Morgen langs de kust wolkenvelden en daar wordt het 8 tot 12 graden. Landinwaarts schijnt de zon geregeld en daar kan het 17 graden worden. Donderdag geregeld zon en vrijdag volgt de regen en wordt het weer kouder. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB.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 Friends. even uh, rennen geblazen voor de dames en heren muzikanten. Ik denk de heren muzikanten. Een opname met uh, een grote band onder leiding van Oscar Peterson. I Got The Rhythm. Een beetje uh, terecht de rode draad door dit programma. ZFM Jazz op uh, zondagmorgen. Vandaag met uh, Fred Kroonsberg en Peter Den En we hebben een speciale gast overgekomen uit Frankrijk...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 Mais faut tout ça changer, cher. Moi créole, moins niquant. Mais faut tout ça changer. Moi plein bonne volonté. Moi j'a bien, moi misère. Et puis moi sur la terre, à présent, moi les couilles. C'est bon ton moins que oui. Oh, moi j'abiens mémiselle. Et puis moi sur la terre. C'est bon temps moins que oui. de bebê água de bebê camara eu quis amar mas tive medo e quis salvar meu coração é que o amor sabe um segredo o medo pode matar o seu coração água de bebê De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 CFM Jazz. En, maar niet via France. de radio, maar gewoon rechtstreeks op straat. En dat is een volk dat van jazz houdt, hoor, die Fransen. Zij Ze hebben zelf trouwens ook veel gemaakt. Goed. He? Goed. Ik heb een nummer van Patrick Bruel en Johnny Holiday. Qu'est-ce que on attend pour être heureux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 L'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint Jean. Elle restait grisée, sans volonté sous ses baisers. Mais hélas, Saint Jean comme ailleurs, un serment.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 FM Jazz luisteraars, wij zitten vandaag aan tafel met een speciale gast. Een uh, Nederlandse meneer, Henk Strobach, die uh, al vele jaren in Frankrijk woont. En ooit hier het programma ZFM Jazz een startimpuls heeft gegeven en heeft gepresenteerd. Waar ik nou heel erg nieuwsgierig naar ben Henk, is hoe komt het dat er zoveel uh, Amerikanen, Amerikaanse jazzmusici uiteindelijk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 Amerikanen, Frankrijk, ja, ik denk van, vanwege het oh-la-la-gevoel al... en de, de Eiffeltoren, het de, de heel aantrekkelijke cultuur van de Fransen... Eh, vooral in de naoorlogse tijd. En ik denk dat er... de, de, de reden daarvoor dat veel Amerikanen moeilijkheden hadden... moeite hadden om eh, zich te ontwikkelen in de Verenigde Staten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 Het is dus, uh, uiteindelijk uh, het laatste jaar van haar leven. Sleet zij in Nederland. En uh, ik ga er een stukje van laten horen. En het van deze opname is dat het uh, volgens mij... Uh, is het een, uh, een opname waarvan, alle waarvan de platenmaatschappij heeft nou, we hebben nou alles al gehad. Alle studieopnames. We vinden hier nog wat. Hebben ze ook weer op de plaat gezet. Mm -hmm. Kwalitatief is het uh, uh, qua opname is het minder. Maar het leuke is, het is een live opname.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 And where we'll end up, I don't know But we don't let nothing hold us back We're putting our show together We're polishing up our act And if you've ever been held down before I know you refuse to be held down anymore